'Cause it belongs to you and I. Come on and join me ba, ba, ba, ba. out in the country. Ba, ba, ba, ba. Where the air is good and the day is fine, and a pretty girl has a hand in mine, and a silver stream is a warm and wine in the country. Cliff Richards en zijn Shadows Reunited, zo heet het album en zijn kwamen. Een aantal jaren geleden uh, toerde zij door Europa. Uh, met alle oude klassiekers van, van Cliff natuurlijk. En ook de Shadows. En daar nou, was dit het resultaat van, uh, man. Houden jullie van de Shadows? Of, uh, of is het oudbollig? Oudbollig. Oudbollig. Oud <laughs> nou, ik, ik vond dat lekker. Het was wel de tijd waar ze gewoon goede muziek maakten, vind ik. Zo is dat. Rondkensen. Ja. Nou, ik ken, ik ken Cliff. Nou, kennen is ook een groot woord natuurlijk. Maar. Nee, maar... Nee, de shadows, leuke muziek, ja. leuke muziek. Maar een beetje truttig. Nou, ja. oh, dat zeg ik, ouwbollig. Ja. U luistert naar ZFM Sport... op de vrijdagmiddag. Even een paar korte berichtjes. Na 45 jaar keert Johan Neeskens terug... naar het heemsteden van zijn moeilijke... maar ook mooie jeugd... waarin hij zich manifesteerde als een grote voetbalbelofte... en een enorm talent op het honkbalveld. De Nees maakt vandaag, 12 januari om vier uur zijn opwachting, opwachting bij boekhandel Blokker aan de Binnenweg... om te praten over zijn succesvolle carrièreboek... Johan Deeskens, wereldvoetballer. Ja, even Henny, wat was de moeilijke jeugd dan? In Ik heb geen idee. Weet je ook niet? Nee. nee. nee. nee. nee en en oh. we hebben natuurlijk net de, de nieuwjaarswedstrijd achter de rug hè, bij HFC... Mm -hmm. tegen de oud Internationals. He, heeft hij daar ooit aan meegedaan? Ja, maar hij weet? woont in Zwitserland, hè? Ja goed, maar heeft hij daar ooit wel eens aan meegedaan in Volgens mij niet. Volgens mij ook niet. Maar Jacques Zwart vertelde dat hij dus alle jongens zoals Van de Vaart... en al die boys die, die echt nog lekker kunnen ballen... dat hij mm -hmm. die erbij wil halen. Mm -hmm. Want hij wil maar sterker en sterker worden. Betreft. Maar ja, dat, het, het zou terecht zijn. Want uh, hoe leuk het ook was natuurlijk, hè, ja. weer afgelopen zaterdag. Mm -hmm. Fantastische dag geweest. Maar ja, uh, Vaneburg die, uh, die had nooit meer gevoetbald. Die stond plotseling weer in het veld... En, uh, ik hield het een helftje vol en toen was het alweer afgelopen. En het was heel leuk, maar het zou leuk zijn als er weer eens wat verjonging kwam ja, in het team. Toch? Ja, de telefoon gaat dus. Ik denk dat Martijn Prinsen er is. Maar ik heb nog ja. even een bericht over uh, HBC. Want op het HBC terrein aan de weg, wordt morgen een nieuwjaarstoernooi gespeeld. Het toernooi is bedoeld voor spelers uit de categorie onder 12 tot onder 15. Die van heinde en verder komen. Er hebben zich 108 teams aangemeld. Zo. En die zullen spelen tussen half negen en vijf uur. Dat betekent dat er ruim 1600 jonge spelers aan het voetballen zijn. Ik moet zeggen, uh, hè, over HBC gesproken, leuk we het toch voortreffelijk. Knappe snap een prestatie. Ja, hebben we hebben iemand aan de telefoon hè, die nu misschien nog veel meer over kan vertellen? Nou, de, het werd tijd dat hij gaat bellen. Dat is Martijn. <laughs> hey jongen, goedemorgen. Of nee, goedemiddag alweer. Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, Heerlijk, hè, morgen begint het allemaal weer. Vanavond eigenlijk al, hè? Ja, MVV Telstar. En yes. ik zal je wat vertellen. Die Mike Snoei met zijn team. Het zou me niets verbazen, Martijn. Uh, nee, mij ook niet. Uh, ik hoop dat de lijn van de eerste zelf wordt, uh, wordt doorgetrokken. Ik bedoel, de selectie is eigenlijk intact gebleven. Ja. Dus uh, ja, uh, laten we hopen op, uh, op, uh, op positief nieuws vanuit Maastricht. Het Verre Maastricht. Ja, maar waarom niet? Ik bedoel, MVV, ja, ja. ja aardig ploegje, maar uh, Telstar Deze is gewoon beter. Mag, ja, nou inderdaad. Uh, um, ik, ik denk dat, uh, dat uh, uh, de, de, de, het zelfvertrouwen bij Telstra is gewoon enorm natuurlijk. Ja. Maar ik wil jou daar even over complimenteren, want jij hebt die boel aardig aangejaagd met je voetbalinhaarlem.nl, jongen. <laughs> ja, hetzelfde bij HFC, hè? <laughs> ja, ja. Nee, het is, het is leuk om het van dichtbij op, een, op deze manier mee te maken en kijk, weet je, dat ze dan ook nog goed presteren. Uh, het is niet alleen maar goed presteren, er wordt ook gewoon goed gevoetbald en er zit een idee achter. Ja. Uh, ja, Het klopt op dit moment uh, in, uh, in Velsen. Het idee van Mike Snoeien is de bal ja. moet naar voren en niet terug. Ja. Ah, nou ja dat, uh, dat is zo dat, simpel. Dat maakt het leuk hè. Er zei ooit een man, het, uh, uh, hoe zei hij het ook weer? Het, uh, uh, nee, het makkelijkste voetbal, is het mo moeilijkste of zoiets? Hoe was het ook alweer? Ja, ja, ja. Nee, laten, we, laten, we, uh, laten we hopen vanavond, ik, uh, ik, uh, ik heb er zin. Nou ja, en dan morgen natuurlijk, hè? Pieter Mulders tegen uh, Ted Verdonkschot. En Rijnsburg. Ja, uh, of het heel toevallig is, weet ik niet, maar vandaag uh, heeft uh, Rijnsburg bekendgemaakt dat Enhid uh, de Prijs en uh, Carlos uh, Opoku uh, met een jaar verlengd hebben bij, uh, bij Rijnsburg. Ja, uh, ja dat maakt natuurlijk wel extra, extra, hoe zeg je dat? Uh, <laughs> maar dat is natuurlijk niet voor niks ja, hè, dat ze dat ja, ik... vandaag doen komen allebei bij HFC. Vandaag. Even lekker invrijven bij die HFC. Ers. Ja, precies. precies. Ja. Maar goed, ook, ook HFC heeft zich natuurlijk aardig versterkt. Hè? Laat, uh, of tenminste versterkt. Uh, ja. la, la, laat ik het anders zeggen. Oh, van de Broek uh, is wel een goede voetballer. Van de Broek is zeker een Van de Broek, voetballer. en Roy blijft. Maar hij moet niet achterin staan natuurlijk. Nee, nou, ik denk dat hij uiteindelijk als centrale, centrale uh, middenvelder uh, opgesteld wordt. echt op het plekje van, uh, van uh, Michael Timicela. Ja. Uh, vorige week dat hij tegen onze Olsar speelde, uh, stond hij inderdaad centraal achterin. Maar dat had denk ik meer mee te maken dat uh, uh, Wesselboer met ons meedeed. Ja, dat zal uh, zijn. Ja. Maar um, ja, ik, ik denk dat, uh, dat uh, als, het, als we het hebben over uh, een van de grote winnaars, deze winststop, dan is dat toch echt wel gewoon HFC hoor. Want? Je, vind je hem zo goed dan? Wie? Van de Broek? Um, nou, ik, nou, ik heb het dan niet alleen over van de broek, maar ook dat, dat Roy blijft. Ja, ja precies. Dat is, ja, dat is het grootste nieuws natuurlijk. Die gaat en, er 15 uh, in schoppen. Ja, dan, weet je, dan, dan is iedereen spek open. HFC, maar Roy ook zelf. Want dan maakt hij gewoon na, de, uh, na dit zoen uh, in de zomer maakt hij, uh, een mooie transfer. Ja, en dan denk ik dat hij naar een echt goede club gaat. Nou ja, en bovendien, ik denk ook dat hij zich de laatste paar wedstrijden... een beetje gedijst heeft gehouden. Omdat ja. hij natuurlijk dacht van, ja, ik kan niet uh, met een blessure of weet ik wel wat... naar. Uh, Telstra overstappen, dus het was een beetje rustig rond hem, hè, de laatste ja. paar wedstrijden. En het laatste niet eens meer meegedaan. Maar Voetbal in Haarlem gaat dat rustige uh, tijdje even afsluiten met een mooi portret. Mm. Dat Klopt. gaat er binnenkort op, hè Martijn? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. ja dat is uh, leuk, wat, wat veel mensen niet weten, is dat uh, Roy wel al langere tijd uh, last heeft van een enkel. Ja. Die liep hij ook weer op, waar was dat ook weer in? Spakenburg. Uit, oh, Spakenburg inderdaad, ja. Ja. Um, nou goed, ik denk dat, uh, dat uh, ook voor uh, uh, het management voor Roy en Roy zelf hebben uiteindelijk besluit genomen om echt de tweede seizoen zelf uh, bij HFC te blijven. Ja. Ik denk dat uiteindelijk uh, dit voor iedereen, uh, een, uh, ook voor Roy zelf, ondanks de teleurstelling, dat dit een goede, goede beslissing is. Ja, en ik denk dat Franklin Lewis, uh, het grootste talent trouwens dat er bij HFC rondloopt, dat hij uh, meer minuten gaat maken. En dat komt ook alleen het spel maar ten goede. Dat denk ik ook. Ja. Waarom een jongen. Hey, en, en Martijn, wat dacht je gewoon ja. van de morgen, de nummer 1 tegen de nummer 3, hè? Hey. Katwijk tegen Kozakka Boys. Dat ja. idee. Ja. Dat is ook uh, een potje, hoor. Ja, dat is zeker een potje. <laughs> ja. uh, ook bij, bij, uh, bij Katwijk uh, zijn er laatste, uh, is er de laatste week een hoop hoog voor mensen beplinkt. Ja. Waaronder andere uh, die, uh, die Spits en Mengering. Ja. ja. En eerlijk is eerlijk, ik denk momenteel dat het gewoon de beste voetbal is in de tweede divisie. Uh, die, die, die, die, ja, hij is zo doelgericht, maar hij kan ook goed voetballen. Ja. Um, maar, maar herinner je, oh, je nog de eerste wedstrijd HFC-Katwijk? Toen had HFC moeten winnen en toen was mengering nergens... omdat tijd... hij een zekere Wesselboer buitschakelde. Uh, ja, toen werd hij aan banden gelegd. Ja. Ja, nou ja, weet je het... Uh, uh, uh, er was sprake dat hij uh, uh, een transfer zou maken... ook naar een betaald uh, voetbalclub... in de, uh, wat ik begreep in de eerste uh, divisie van mm -hmm. de Jupele League, sorry... Ja. Uh, maar ja, als je dan ziet uh, wat, wat de salarissen bij Katwijk zijn, ja, dan, uh, dan, uh, dan lijkt hij wel gek dat hij uh, opstapt. Ja. En uh, ja, vanuit hij er nog zit. En de sponsors betalen de spelers direct, hè? Daar heeft de club eigenlijk niks ja. mee te maken. Dat is ook wel nee, Klopt, die staan op de loonlijst bij die bedrijven. Ja. En op die manier uh, is de selectie samengesteld. Ja. En, en verder jongens, A ja, AFC, AG... heel even. Oh, AFC ja. is dus ook wel erg triest helemaal onderaan. Maar die staan zoveel punten achter. Het is ja, zo'n is... leuke club. Maar ik denk ja. niet dat ze ze redden, hoor. Nee, hè? Het ziet er dus, uh, somber uit, want uh, morgen spelen ze weer tegen Excelsior Mersluis, nummer 7. Ja, maar ze hebben wel echt een ASIO, hè? Ja. Maar ja ga je wat, vindt, een... wat denk jij, Martijn? Ja, ik denk dat het voor AFC van levensbelang is, of van uh, Gilles erin blijft, of niet. Nou, dat is nou het volgende dat ik wilde bespreken, want de trainer is opgestapt. Ja, uh, ja klopt. Uh, en de helft uh, van de spelers uh, wil niet meer spelen, dus wat gaat er nou gebeuren? Ja, er was in ieder geval sprake van dat de hele selectie niet meer wilde spelen. Uh, maar inderdaad, er is nu uh, toch uh, besloten dat een uh, groot deel van de groep wel gaat voetballen. Ja. Maar jongens, waar hebben we het over? Ja. Uh, ik bedoel, bestuur bestaat uit, uh, uit één persoon. Motivatie is er niet. Ja, meer. die ene persoon is mevrouw. Want meneer doet ja. het niet meer. Maar uh, het is wel een familiezaak die de boel naar de knoppen heeft geholpen, volgens de kranten. Ja, uh, het is echt uh, een, een, een, grote, een grote soap. Het wordt tijd dat, uh, dat de KVB uh, in gaat grijpen. En uh, ik bedoel, we, we willen het liefst allemaal dat de competitie gewoon uitgevoerd wordt... Met de teams die, die eraan begonnen zijn. Ja, maar de KNVB ja. is ook schuldig aan dit hele eschec, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Die, die, die meneer van der Zee die had gisteren ook weer uh, een, een, een, een, een patant verdant antwoord... dat hij klaar is met het gezeur van de tweede divisie. Ik denk dat het de goede zaak is dat hij hier zelf een keer in de spiegel gaat kijken... en dat hij daarna... Uh, uh, uh, het, weet je, uh, de KNVB is, uh, is leidend hierin, hè? Ja. ja, leidend met een lange ei. Nou ja, ja inderdaad, ja. Maar die van de Zee inderdaad met zo'n onzinne opmerking. Want laten we nou wel zijn. We, we hebben nu een, de helft van de competitie gehad. Het zijn allemaal leuke wedstrijden. Er gebeurt geen onvertogen ding. En het staat, het staat zo dicht bij elkaar. Het is fantastisch. Het is geweldig. Man. Martijn, ben je dat eens? Nou, ja, dat ben ik met je eens. Maar dan vind ik wel dat er één hele grote maar is. Ja. We hebben straks geen kampioen die promoveert. Nee, en we hebben maar één degradant. Dat gaat er nergens over. Maar nee. voel je voor. Ja. Het is geen na-competitie. Ja, dat slaat uh, inderdaad nergens op. Zometeen is het, uh, wat is het? Ja, uit mijn hoofd, 23 mei, geloof ik. En dan, uh, dan is het klaar. Hm. Hm. Nee, ik, uh, dat, uh, dat vind ik echt een. Ja, een, een, een is, zit geen, het is geen uitdaging. Maar dat is nee. ook meneer Van der Zee. Uh, ja, met die werkgroep van hem, ja. Ja, dat klopt. Maar goed. maar goed, wij hoezé, genieten hoezé. iedere week, ja, Martijn. <laughs> wij genieten iedere week. Ik geniet ja, ja, iedere, ja, week iedere week van deze ja, competitie. Zeker. Ja. zeker. Martijn, heb jij nog meer nieuws? Uh, nou, er is heel veel, gebied op, op, uh, heel veel nieuws op het gebied van trainers. Uh, Jas Ketting in de HBC. Ja. Ik viel eerder dat jullie het over HBC hadden, dus ik denk dat dat besproken is. Nee hoor, het ging even over dat uh, toernooi wat ze hebben met... Uh... Ah oké, okay. nee, uh, Jasper Ketting, uh, de trainer van Schoten, Dirk Lasser, die gaat uh, na dit seizoen naar uh, HWC, op dit moment nog een vierklasse. Uh, nou, toch wel een, een verrassende keuze. Uh, ik heb hem uh, gesproken, ja en dan, dan snap ik hem in principe wel. Uh, bij, bij HWC zit er gewoon een gedegen plan achter, is toch wel wat, uh, wat breder opgezet, wat groter... Um, dus, uh, nou goed, die, die, uh, die zeggen het houden Noord naar dit jaar. Um, dan hebben we bij um, Hoogdorp komt uh, Jetro um, Abram aan, uh, uh, aan het roeren na dit jaar. Een slechte keuze trouwens. Nee, ook een bekend uit de regio met, ja. uh, met hele goede prestaties. Ja. Uh, is ook nog, uh, uh, hij werkt ook nog bij de KVB als, uh, uh, bij de, bij de, volgens mij, de Duchtcommissie of bij de scheidscommissie, een van die twee. En uh, dan mis ik nog een trainer, uh, oh en bij VSV, uh, daar komt David Zonneveld uh, aan het roeren naar, naar dit jaar. En uh, hij is eerder trainer geweest bij onder andere AFC 34, ja. uh, bij uh, IJmuiden, bij Jong Hercules. Dat is ook een bekende regio en dat vind ik ook wel leuk. En dan gaan we nog een heel bekende missen, want we zitten eigenlijk uh, al de hele week achter Guidon uh, Reinders-Volmer aan. Maar die heeft nu een trainingskamp en uh, dat lukt allemaal niet. Maar die gaat na zeven jaar weg bij Allianz. Ja, ja, dat was natuurlijk al een tijdje bekend. Ja. Maar um, ja, die gaat uh, u even A diploma halen. Ja. Um, ja en Dat valt niet te combineren met zijn uh, thuissituatie, met, uh, met zijn thuis werk en er nog een club erbij. Nee, dat is niet en daarnaast van. zegt hij ook zeven uh, jaar lang bij één club. Uh, het, is, uh, het is goed zo. Maar Allianz gaat het moeilijk krijgen om voor hem iemand te vinden die het gelijke niveau benadert? Ik uh, denk uh, dat dat wel gaat meevallen. Ja? Heb je iemand op het oog? Nee, ik niet. Maar Allianz wel. Ja, wie? Uh, ja, dat, dan, dan praat ik mijn mond voorbij. Dat nou, dat geeft ze niet. Daar ben je voor. Ik denk dat volgende week dat dat kent dat, dat is. Ja. Um, zeg het nou maar. maar er, er, zijn, <laughs> nee, er zijn genoeg, uh, uh, genoeg trainers uh, vrij op dit moment... die, uh, die uh, uh, net zo goed zijn als, uh, als Guido. Uh, kijk, het is natuurlijk wel zo Guido nog, uh, nog een jonge vindt. Wat goed in de groep. Nou. Um, ja, of je dat weer op die manier gaat... gaat, gaat um, uh, gaat even nadenken, dat weet ik niet. Het dus is altijd. En na zeven jaar, als er een frisse wind door die club heen komt. Ja, je, je moet maar afwachten hoe daar op gereageerd wordt. Maar er zijn genoeg, uh, genoeg gasten, vrije, vrije trainers. Die, uh, die zijn plek kunnen opvullen. Nou, we het volgende week al. Zeg Martijn, nog even één ding. Uh, uh, afgelopen zaterdag hadden jullie natuurlijk fantastische uh, voorwedstrijden. met uh, de, Haarlem in uh, Haarlem, de voetbal in Harlem All Stars. Yes. tegen HFC. was ontzettend leuk. Maar wel de eerste nederlaag, hè? 6-0. Ja, nou ja, goed. Dat oh nee, 6-0. Dat zat erin, Martijn, dat is toch ook helemaal niet erg. Nou, het ja, was ja. gewoon een leuk evenement, toch? Ja, het was een heel leuk evenement. Ja. Um, de hele dag zat, zat weer goed in elkaar. Ja. Ik denk dat, dat de HFC weer een, een, een, een, een mooi visiekaartje heeft, heeft afgegeven. Ja. Uh, het weer zat mee. Uh, de internationals die hebben een, een, een, een leuke wedstrijd op de mat gelegd. Uh, ik hoop wel dat, uh, dat uh, de legend van AC uh, vorig jaar echt meer iets, iets legends zijn dan zeg maar nu. Ja, maar dat zal wel moeten, want er komen allerlei, allerlei oude internationals terug die uh, echt nog op niveau zijn. Hè? Ja, ik, ik begreep dat, uh, dat het moeilijk was om, uh, om een selectie van AC. Uh, nee, laat ik dan zeggen. Ik begreep dat het moeilijk was om um, uh, te polsen hoe sterk de selectie van de X-Internationals was, omdat de groep pas heel hard bekend geworden is. Ja, ja klopt. Ja. En uh, vandaar dat er heel veel jongens uit, ik geloof dat het, het vierde en het vijfde uh, van AFC uh, gehaald zijn. Ja, onderschat dat vierde vooral niet. Er was er één uit het vijfde, maar twee uit het vierde. Dat ja. zijn toch wel voetballers hoor, pas op. Ja, dat, dat, dat geloof ik ook. Uh, maar ik denk dat het toch leuker is als... Uh, ik, ik, heb, ik moet heel eerlijk bekenden, ik heb niet de hele wedstrijd gezien... Maar uh, is het echt een, echt een wedstrijd geweest uh, uh, op, op de drie fase na? Nee, maar, maar kijk, uh, de internationals? Martijn, ik, ik vind nog steeds, we, we roepen altijd uh, een wedstrijd. Maar ik vind dat dat het niet moet zijn. Nee. Het, het dus moet een demonstratie zijn. Demo, ja. hè? De mensen komen voor uh, uh, de Auto internationals en niet voor HFC. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo erg als het, zo, uh, als het op deze manier is. Want uh, ze moeten lekker kunnen voetballen, die Auto internationals in die dat trucjes en, en laten zien. Nee. En dat is waarom het gaat. Dat is waar. Dat hey, en, en, en heb jij het nog fijn afgesloten, die uh, dag? <laughs> uh, ja, wij hebben uh, <laughs> volgens mij tot een lichtaging uh, binnen staan. Ja, dat kon niet, licht, kon niet argin, missen, bedoel natuurlijk. je. De volgende morgen. <laughs> <Ja>. <laughs> Heel goed, Martijn. Dacht ik ook. Zo kennen hey. we je weer. Heel goed. Maak het hit, ga je goed. een goed weekend. Dankjewel, Dankjewel. jij ook. Dag. Dag. Bye, bye. we ja, gaan verder met een stukje muziek. We wel acht keer per week kunnen draaien. om naar te luisteren. Althans wat mij betreft de Beatles met 8 Days a Week. We hebben het er even over tijdens dus de 8 ja. Days a Week. Een van die dagen is dinsdag en dan ja. hadden er van alles en nog wat gebeurd. Ja, vanaf dinsdag dan krijgen we sneeuw. Nou ja. Maar iedereen praat erover. Wat Is het zo bijzonder dan? Nee, ja, geen idee, maar... Nou, <laughs> op het ogenblik in deze jaren tijden wel hoor. zo dus nou, snel, snel is het nou gevallen de laatste jaren? het zou niet zo bijzonder moeten zijn. Dat nee, is het Duitsers, eigenlijk. Hè? Ja, ja precies. Nou ja, maar goed, er komt een winterse periode aan. Nou ja, dat ja, hoort erbij, toch? Ja. We zitten in de winter. hardje winter. Ja, tegenwoordig... ja, ik hou er niet van, hoor, overigens. Ik, maar, ik, uh, ik bedoel, ik ga uh, daar uh, beter uh, bij morgen. Nee, overmorgen, zondag, krijgen we zon en uh, prachtig ja. uh, weer. En hartstikke leuk. Een vriendin van ons die moet uh, de halve marathon Echtmond lopen. Hè? Want het is dan een groot spektakel. Ja, daar. Ja. Ja, is het is natuurlijk top weer daar. En er uh, worden mooie tijden verwacht. Maar ik. tegenwoordig hoef je nergens van te kijken. Want zelfs in, het, in de Sahara heeft er gesnelde. Ja, dus ja dat is ook gesnelder. wel. Ja, ja. Ja. Ja, we gaan even nee. de sportkanten doornemen. Dat doen we met het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. Algemeen en onze Dagblad. gast natuurlijk. Hè. En onze gast. En onze en gast. Verlichten. De ene na de andere international uit zijn gouden-oranje generatie stopt of gaat lager spelen. Niks daarvan vindt Nigel de Jong van 33. Hij wil nog één keer het beste in zichzelf naar boven halen. In de Bundesliga bij Mainz. Zeg maar, het maar. maar ja. Ja, ik hoop dat het hem lukt. Do it, ja. zou ik willen zeggen. Dat lukt hem, ja, toch? Als je maar wel zijn verstand gebruikt. Nee, maar dat lukt hem wel, dat is geen probleem. Ja. Echt niet. Nou ja, Hij heeft natuurlijk in het verleden een aantal dingen gedaan... waarvan je zegt, het eh, is niet zo mooi. Hmm. Almere gaat weer op ja. echt gras spelen. Dat ja. is grappig. He? Ik was heel blij met die mededeling. Ja. Nou, misschien volgen de meerdere. Laten we het hopen, want het is, het is en blijft natuurlijk echt een sport waar het op echt gras moet gebeuren. Maar even, wat is, de, wat is de reden voor Almere? Heb je dat uh, daar staan, want je kunt uh, de kop wel voorlezen, maar... Uh, er is veel lof voor Almere City dat volgend seizoen weer op uh, echt gras gaat voetballen. Het is financieel te overzien als we afscheid nemen van kunstgras, zegt directeur John Best van de League. Bij Almere City zijn ze bedolven onder de positieve reacties naar het besluit om vanaf volgend seizoen weer gewoon op gras te gaan voetballen. Algemeen directeur Bes spreekt van een welbewuste keuze die massaal wordt gedragen door spelers, trainers en fans van de club uit de Jubilee League. We zijn de jongste club in het betaalde voetbal in de jongste stad van Nederland. We willen staan voor jong en voor innovatie. En daarom hebben we onszelf afgevraagd, wat voor club willen we zijn? Zegt Bes, we vinden gras een basiselement waar je je club opbouwt. Trek. Je moet er, ja. er niet aan denken dat ze in de Kuip kunstgras neer gaan leggen, hoor. Het nee? Beste grasveld van... Mooiste stadion van Nederland. Ja. Beste grasveld. Maar ja, daar wordt het ook met een nagelskaartje geknipt. Nee, serieus. Ja, Die mensen kunnen. zijn er ja. zo mee bezig. Ja. ja. Trouwens, bij uh, Lisse hebben ze dezelfde veldverzorging. Ja? Dat is ook maar even een leuk gegeven. De groundsman. Ja. <laughs> Bottegien, klaar voor trein bij Feyenoord. Wat zeg je? Bottegien, klaar voor rentree bij Feyenoord. Nou, keurig. Dat betekent dat Frije Noord opeens weer stukken beter gaat dan ja, ja. in de tweede. Ja, dat kunnen we goed gebruiken. Absoluut hoor, want dan kun je niet zonder zonder zo'n verdediger. Dan uh, wil die Castaños, die wil salaris inleveren, maar hij komt toch weinig aan de bak bij Vitesse. De carrière van Luc Castaños zit in het slop. De 25-jarige spits maakt de verwachtingen na zijn terugkeer naar Nederland vooralsnog niet waar bij Vitesse. Hij krijgt weinig speeltijd. daar. Ja. Ja. Dan is wordt het natuurlijk al he? een stuk moeilijker. Als je continu uh, je ja. continu de laatste twintig minuten moet invallen. Ja. Omdat je andere spits eruit... Ja, moet. dan ja. zakt de motivatie natuurlijk een beetje. We gaan even naar Ajax. Want de Duitse dribbelaar is niet... Heb je niet meer bij Ajax na de verloren concurrentiestrijd. En ja, geen wonder. Ja. Als je Justin Kluiver tegenover je hebt, dan kom je er nooit meer in. Ja, dat is een hemel De lach van Younes is verdwenen. Bron. Ja. Ja. ja. Wat moet ik daar nou over zeggen? Ja, nou. Younes, ik... ik, ik ik vond hem leuk, maar... Ja, maar hij heeft ja, nee, nee, helemaal niet. Groot. Hij, hij heeft nooit uh, dingen laten zien... Waar ik, van, waar ik mijn handen voor op elkaar deed. Zeg maar. nee, dat nee. Zag, zie je bij Justin wel. Ja. En, dus ik snap heel goed... dat dat uh, nu zijn uh, ja, aflopende zaak... Ja, Jammer is voor die jongen. Het maar... ja, gekke is, die, die kluiver doet dus hetzelfde... als wat Jonas doet. Van links naar binnen. Mm. Maar ja. wel een stukken beter. Alleen en hij maar... schiet ze er nog in ook. Tenminste. Ja. Precies, hij schiet ze erin. ja. Ajax is nog niet uitgewinkeld in Zuid-Amerika. De Amsterdammers hebben hun pijlen gericht op Lisandro Magalan. De centrale verdediger van Boca Juniors staat al langer op de radar. De club hoopt de rechtspoot vast te leggen voor het komend seizoen. Deze winter kwam de Argentijn Nicolas Tagliafajvico. Wat een rotnaam. Maar als we hier zou verslaggever zijn bij Ajax... Hè? dan zou ik continu Nicolas roepen. hoor. Ik krijg het heen en weer met die naam. Maar goed, die komt van de independiente... In de pediënten. Wat vind je trouwens, Dolberg, die komt toch ook... Uh... Ja, maar hij is geblesseerd. Maar ja, goed, hij is geblesseerd. Ja, goed, uh, hij is geblesseerd maar, maar ik... Komt niet echt uit de verre. Uh, ook nog steeds niet, hè? Nee, nou, het is natuurlijk een mentaal probleem. Ze hebben... Uh, ik vind het een fantastische spits. Hij gaat nu spelen natuurlijk. En dat, is, dat heeft Dolberg pijn gedaan. Er was iemand naast hem die misschien wel beter was. En dat heeft ze een mentale dip gegeven. Dat is mijn idee. Dus ja. ze hebben gewoon een oh, psycholoog nodig. Hoor. Ja, ik, dat snap ik, maar dat hebben ze dan toch bij Ajax niet goed begeleid. Nee. nee, maar ze begeleiden wel meer niet goed. Maar dan heb je het weer. De voetballers doen het leuk. Maar wat er omheen gebeurt is natuurlijk een schande. Hè? Laten we wel zijn. Bij Madrid is het allemaal wat makkelijker. Want Zidane heeft weer lekker bijgetekend. Ja, die heeft bijgetekend. Maar die staat wel uh, 9 punten of 10 punten achter. Hè? Ja, die haalt het niet. Nee. Nee, dat redden ze niet meer. Nee, dat gaan ze niet meer redden. Nee. Uh, Bulthuis gaat zijn uh, entree <laughs> maken bij... Uh, ga je de tafel afbreken, <laughs> jongen? <Bij, laughs> hoi boos. Nee, je zit sport kort te doen, denk ik. Maar, uh. nee, nee, nee, nee, nee, dat doen we straks. Oh, maar dan heb ik alles zelf te berichten. <laughs> <laughs> dat maakt niet uit. Je hebt ze al bekeken, natuurlijk. Ja. Dan gaan we even naar tennis. Hase goochelt zich naar ja. de halve finale. Ook weer zo'n bericht is wat dat ik had. Toch, joh, met die jongen. <laughs> nee, hij, is, hij is al uitgeschakeld, hè? Ja, maar goed, wat is dat met die jongen? Dat hij de ene yeah, moment verder van de, ene moment, in de anders hemel. Anders, ja. Ja. De handbalmannen doen het goed, hè? Want ze hebben nu weer van Griekenland gewonnen. Ja? Het is ook iets wat, wat ik niet begrijp. De ene keer wel, de andere keer niet. Jullie? Nou, nee, uh, uh, Ik bedoel, de ene keer wel, de andere keer niet. Ze hebben de laatste paar wedstrijden gewonnen, hoor. Ja, dat is waar. Ja, maar er zijn ook tijden dat het helemaal niet lukt met ze. En de strips? Oh, wil je die weten? Ik heb ze Ja, Als je toch met het AD bezig bent, uh, ja. wat wil je hebben, knutten? Ja, ik weet niet, bestaat die nog? Ik, ik, ik, zie het, ik, ik zie het AD nooit. Het is zo'n uh, regio-krantje geworden. Hallo. <laughs> Sparta, schoonmaakbedrijf, advocaat, heeft per direct Camara verwijderd. Camara. Camara. <laughs> Oké, okay. wel een aardige hoor gaan naar de Telegraaf, want die, ah. uh, behalve, behalve uh, blote foto's van Beauty uh, Dautsen in de krant... <laughs> ik hoor je bijna niet, Hennie. Ja, ik zeg, behalve de een, een blote lopen. foto van Dautsen in de krant, ja. hebben ze ook sportnieuws. Alleen dat is deze keer wel ver te zoeken, want ik zit nu al 26 keer slaan. Ja, dus maar het wordt steeds lager. Het begint aan de verkeerde de de de kant, de denk ik. PSV <sus> heeft een bomber. Cocu geeft veelbelovende Romero de tijd... Hadden ze een bomber nodig, want ze hebben toch... Uh... Luke. Ja, nou, maar dat is toch niet echt een bomber dit seizoen, hè? Nee. Goh. Zielig, hè, dat zo'n jongen... Zo ja. ja. De KNWU, samen verantwoordelijk voor ongeval. Hebben jullie dat gevolgd, van die jongen van Gorkum? Ik heb er ook iets... Ik, ik, gisteren bij het sportjournaal hebben ze het erover gehad over een kabel die... Uh... De ja, gaat, de, er, de, de, er was een kabel. kabel gespannen ook... om, om te voorkomen dat mensen naar boven zouden ja, ja. rijden. Op het moment dat hij naar beneden. Ja, ja, maar ik, normaal, het wat, ik, wat ik eruit begreep is dat ze dus normaal die kabel altijd weghalen. Precies. En dat is dus nu niet gebeurd. Nu gebeurd. Ja, en nou ja, de gevolgen zijn uh, aanwezig. Ja, ja, dus dat is, hij, die het niet Want, West, want de die jongen van Goikem, die ja. worden ze dus in kunstmatig. Dus maar leven wel. Maar dat is niet de eerste keer bij hem? Nee. Dat is hem al eerder gebeurd. Ja. En toen is hij ook een week in coma gehouden. Ja. Ja. Dus dat je, is wat. Ja, ja, het is een wilde, maar, maar een hele goede. Maar, maar zo, als je het het ook koste. ziet hoe die gasten tekeer gaan op de fietsie. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Ik vind het nou. ook een beetje kottig gezicht. Ja. En die grote, Echt? enorme kerels. Ja, ja, ja, ja. Op zo'n heel klein fietsie. Ja. Ja. Het slaat eigenlijk mee. Jongens, even naar Sparta. Doelman Kortsmit is erg optimistisch over de tweede seizoenshelft. Ik heb ze gezien tegen Telstar. Ze zijn verdedigend ongelooflijk zwak. Dus daar moet echt iets gebeuren. Ze hebben wel een leuke spits erbij, natuurlijk. Die jongen van Sparta. Of van uh, Az. Ik weet niet waar je het over hebt, niet. Die jongen die die geweldige kans miste tegen Ajax. Geweldige kans. Ik heb geen idee. Oké, okay, nou, ik ben ook even zijn naam kwijt. Ja, precies. Ik dacht nee, al dat je. Hoor. Nee, het, het is vrijdag vandaag. Deze Friday is natuurlijk een super gespits voor Sparta. Hè? Friday? Oh, Friday is... oh ja, oké, oké, oké. Ja, die weet ze er al in te schoppen. <coughs> AZ67 wil Idrissi van FC Groningen. Ik vraag me dan af, waarom wil AZ67 Idrissi? A, het is een probleem hè? Want Dat was een van de mannen die geschorst was. B, dat AZ heeft een team, daar heb je toch niemand meer in nodig? Ja, inderdaad zeg. Ze hebben een, een goede selectie. Volgens mij hebben ze ook weinig blessures op het ogenblik. Ja. Precies. Ja, en die jongen nog natuurlijk. En dan Sparta is bezig met een Turk. Ik dacht dat de samenwerking met Turkije op een wat lager niveau lag. Maar dat is in voetbal dus niet zo. Hm, staat boven alle wetten. Um, is waar, he? Nee. Ja, Henny. Uh, de witte leven brullen idee. weer, staat er in de telegraaf. Dat stukje lees ik even voor, is wel van belang. Na jaren onderin te hebben gebungeld... is Telstar onder Mike Snoei teruggeklommen aan het front van de Jubilee League. De verrassende nummer 4 vloerde vorige week Sparta nog met 1-0... bij het officieuze debiet van, van uh, Dick Advocaat... ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Eén man is in Velse Zuid van zijn voetstuk gekletterd. De Gerson de Rodriguez. Na zijn rush en bal op de paal tegen Frankrijk, 0-0... is de Luxemburgse international volgens Snoei gaan zweven... En nam hij drie zaakwaarnemers. Onder andere die van Arsenal-spits Alexander Lacazette. Snoei laat hem door zijn houding graag vertrekken. Wat vinden jullie nou van zo'n bericht? Ik vind dat Snoei volkomen gelijk heeft. Um, ja, Henny. Nou, ja. Lekkere discussie op Lek deze manier. Ik krijg <laughs> er ook wel gelijk in. Hey, leuk hoor. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Jij, jij volgt dat... Echt op de voeten allemaal. Hè? Ja, dat, telstar dat, wel. Ja, ja precies. Ja. En ik niet, dus ik, ik durf daar niet zoveel over te zeggen. Nou, kan je één ding aanraden, Als Telstar thuis speelt volgende week, moet je echt eens gaan kijken. Ja. Het is, in het verleden ben ik er geweest, hè. Dan zaten de tien mannen een paardenkop op de tribune. Mm. De tribunes zitten vol, er is sfeer. Het is hartstikke leuk voetbal. Mm -hmm. Het is echt de moeite waard, hoor. Ja. Ik ben het nooit geweest. Ik ook niet. Nee. Even nee. naar Jeroen Termors, want wat was dat triest Tijdens het OKT. Wat met haar gebeurde. Die zat helemaal in een vormdip. En die zegt nu in Pejong Op elk onderdeel volop strijden voor erenmetaal. Ja, maar wat is dat nou voor een opmerking? Ja. Hallo. Anders ik je wel thuis blijven. Ja. Dacht ik, ik beetje, weer, nee, het gaat, je over, gaat op de winnen. Ik wil compleet iets anders. Als dus andersom gaat ze dan. <laughs> Dan een, uh, in plaats van uh, links om gaat ze rechts om. Chinky Knecht, die zegt... geen probleem hoor, met mijn uh, fysieke toestand. Mijn lies is in orde. Maar hij zei wel op televisie gisteravond... maar ik heb nog niet gesprint. Oeh. Dus, ja. En dat is voor je lies natuurlijk toch iets waar je... Ja, bedankt, daar komt de kracht ook uit, zo. Maar goed, dit was dus de sport uit de twee kranten. Bon, Ja, meneer. Welke muzikus zou jij nu het liefst horen... Ja, uh, jullie zetten me wel voor het blok dan. Ja, hè? Ja, oh. ja, nou, precies. Ik weet dat Elvis Presley met Love Me Tender een van jouw favorieten is. Um, nee. Oh. Althans maar niet wel... dat nummer. Ik vind Elvis uh, uh, is, was een fantastische artiest. Hij zou gisteren, geloof ik, 82 geworden zijn. Of oh, Dat zo? zou kunnen, 80. dat weet ik niet. 82, oh, ja. Het ja, ja, gaat uit hoor. We ook, we ook, ja, Kijk ja, jezelf eens <laughs> in de spiegel. <laughs> <Ja>. <laughs> maar hij loft niet tender. Mooi nummer. Maar luister gewoon. Als Barbara Sprijs het nou mij doet. dan is het, het ja, nog veel Dan wordt het anders. nog veel erger, ja, <laughs> precies. Wasn't it just yesterday when you held me near? Whispering the sweetest That I long to hear Love me tender, love me sweet, never let me go. love me true all my dreams fulfilled De hele studio zit te huilen. Nou, gevoel. Nou, we huilen niet, <laughs> uh, maar we zijn wel uit onze dip van het vreselijke uh, grauwe weer, hoor. <laughs> Na zo'n muziekje. Ja. Sportkortrom. Ja, gaan we het doen. Ja. Hey, Sven Kramer die zei laatst dat hij nog steeds zoveel plezier heeft in zijn sport. En het is ook zo, want hij heeft voor twee jaar bijgetekend. Ja, de 31-jarige Fries heeft zijn contract bij de huidige ploeg Lotto Jumbo met twee jaar verlengd. Kramer kan ook naar zijn actieve loopbaan aan de slag blijven bij Team Oranje. Hè? Dat is de organisatie ja. achter deze schaats- en wielenploeg van Lotto Jumbo. Want, eh, en hij heeft zelf nog steeds niet bepaald wanneer hij dan echt gaat stoppen. Dus eh, voorlopig zijn we nog niet van Kramer ja, af. Die stopt nooit, joh. Nee. <laughs> die, die sterft op de ijsbaan. Ja, dat akker, ja. Jongens, vanavond begint dus voetbal weer. Heerlijke wedstrijden zijn. Fortuna zit daar tegen Jonge Ajax. Nek tegen de go Ahead Eagles. Bayern 0-4 Leverkusen tegen Bayern München. En MVV Telster. Hey, John van Schip die doet het goed. Hè? En dus ja. Wat is er nu gebeurd? Pek die heeft de doelstelling voor dit seizoen aangepast. Want ze willen via de play-offs eh, of het KNVB-beekentoernooi... Europees voetbal halen. Ja, Leuk, hè? Ja. We gaan even naar het EK Shorttrack, want dat is begonnen. En daar is Van der Kerkhof uitgeschakeld op de 1000 meter... Er is slechts één Nederlander die de slag mist in de voorrondes. Yara van Kerkhoff, Suzanne Schulting en Lara van Ruiven overleven de schifting niet. Bij de mannen plaatsen Shinki Knecht iets de Laat en Daan Breusma zich voor de kwartfinales. Ken jij uh, Yasuhiro Suzuki? een flauw idee. Maar dat is een nee. Japanse kanouwer. Oh. Ja, hartstikke leuk. En die is voor acht jaar geschorst. Weet je waarom? Hoe? <laughs> Omdat hij zijn concurrent, Seiji Komatsu... Stikum doping heeft toegevoegd, nou, toegediend. Wat veren. deed Tijdens de nationale kampioenschap in september voegde Suzuki anabole steroïden toe aan het drinken van komatsu. Dat is erg, hè? Ja. Tjoe, jongen. Oké, hey, over 40 minuten begint het. En dan staat hij daar hoor, met nummer 10, Wesley Snyder. De Nederlandse aanwinst ja? mag van zijn Turkse trainer Bulent Jugun in de basis beginnen en draagt zelfs de aanvoerdersband tegen af. Ah. Achie, het aftrap in Doha is al 20 minuten over twintig. <lacht> Arme Harme Wesley, nou ja, in de we blijven <lacht> nog even bij doping wat mij betreft... want in totaal 42 Russische sporters gaan in beroep... bij het Internationale Hof van Sportarbitrage KAS... om alsnog een ticket af te dwingen voor de Olympische Winterspelen. Voor het einde van de maand moet het in Lausanne-gevestigde tribunaal... de beroepszaken van de Russen hebben afgehandeld... Uh, ze zijn natuurlijk bestraft hè, uh, voor de dopingregels die bij In Sochi uh, ooit zijn overtreden. En ze willen toch meedoen. Mm. Ja. Huddersfield Town heeft Alex Bridchard, Pritchard van Norwich City overgenomen. Het 24-jarige Tottenham Hotspur talent tekent de, tot de zomer van 2021 voor de club die dit seizoen naar de Premier League promoveerde. Leroy Fair wordt niet geschorst voor zijn rode kaart... in de FA Cupwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. De FA oordeelde dat de middenvelder van Swansea City... ten onrechte uit het veld werd gestuurd. Hij kreeg namelijk zaterdag direct rood van de scheidsrechter... na een overtreding. En dat dreigde een schorsing van drie duels. Maar Swansea tekende beroep aan en dat is gehonoreerd. In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor de vrouwenploeg... zou de Engelse Voetbalbond zijn uitgekomen bij Phil Neville. Mo Marley neemt momenteel de honneurs waar... na het ontslag van Mark Sampson... die aan de kant werd geschoven vanwege onbehoorlijk gedrag... maar moet mogelijk plaatsmaken voor de oudspeler... van Manchester United en Everton. Als trainer deed hij vooral ervaring op... als assistent van zijn broer Gary bij Valencia. De UEFA heeft twee Maltese talenten... Emmanuel Briffa en Kyle Cesare... levenslang geschorst <laughs> vanwege een omkoopschandaal rond de kwalificatiewedstrijden voor het EK onder 21. Wow. Vier andere Maltese knullen zijn milder gestraft, gestraft vanwege hun betrokkenheid. Het duo, Briffa en Cesare, mag van de Europese voetbalmond nooit meer voetballen... omdat zij met hun handelen een onwettige en ongepaste invloed... uitoefenden op het resultaat matchfixing. Is nogal wat, hè? Ja. ja. Isaac Buckley Ricketts kreeg afgelopen half jaar nauwelijks speeltijd bij FC Twente... dat hem huurde van Manchester City... De Citizens besloten daarop de 19-jarige aanvaller terug te halen... en leden hem nu uit aan Oxford City. Vitaly Mutko, de vice-premier van Rusland... <laughs> die uh, gaat ook bij het kassen in beroep. Want uh, net als die andere sporters, ja. die Russische sporters... Ja. vindt hij ook dat hij ten onrichte is uh, geschorst. Oh, oh, voor dus. zijn leven lang is hij verbannen. Hij durft de, wat te zeggen, zeg. Ja, ja. Zo, zo, zo. maar hij is voor zijn leven verbannen van de Spelen... Door het IOC. Ja. En uh, hij was natuurlijk als uh, sportminister nauw betrokken... bij dit hele dopingschandaal uh, van de winterspelen rond Sochi. En uh, begin december maakte het IOC toen bekend dat Moetko nooit oh. meer welkom is. En hij is er ook niet mee eens. Goh. Ja. Ja. Ik, ik heb mijn buurman heet. vermoord, maar ik weet niet hoe die heet. Ja. Ja, <laughs> ik ja, ja. kan het me niet meer herinneren. <laughs> <Nee>. <laughs> Ryan Giggs <laughs> zou gesprekken hebben gevoerd met de voetbalbond van Wales... Over de vacature van Bondscoach. Het nationale team van het land is nog op zoek naar de vervanger van Chris Coleman... die in november bij Sunderland aan de slag ging. De 44-jarige gig is werkloos sinds hij in 2016 vertrok bij Manchester United... waar hij assistent was. Het duurt nog, denk ik, een maand of twee... maar toch, hè, langzaam maken we ons alweer op voor het Formule 1 seizoen. Hè. Ja, lekker. Max Mania, die heerst Heerl, natuurlijk nog heerlijk. steeds. Heerlijk. Maar ja, er is wel gezegd toen Max tekende bij Red Bull... Hè, dat hij een soort prioriteit zou krijgen. Want ze willen van hem de jongste wereldkampioen heerlijk. maken ja. ooit. En maar Daniel, Daniel Ricciardo, die er ah, nog steeds heerlijk. zit... die gaat er vanuit dat hij in het komende seizoen... toch precies dezelfde kansen zal krijgen als Max. Hoewel hij een aflopen contract heeft... en zijn teamgenoot tot en met 2020 vast ligt bij Red Bull Racing... Ik maak me geen enkele zorgen over een ongelijke behandeling tussen ons twee, zegt Ricciardo. Als dat wel het geval was geweest, had ik er al lang iets over gezegd. Ik denk toch dat hij in de loop van het seizoen van een Caro kermis thuis gaat Ik komen. denk het ook, ja. ja. Eentje uit de categorie vergeten voetballers. Søren Rieks, die tussen 2012 en 2014 56 competitiewedstrijden voor NEC speelde, heeft in Malmö een nieuwe club gevonden en tekent tot medio 2020. Ole Einar Björndalen. Dat zeg je wel wat, hè? Wie? Ole Einar Björndalen. dat is een skier, toch? Ja, het ja. is een, een bi-atleet. Ja. Een legende, hè? Heb ik gisteravond hadden ze het erover. Een dat legende. Erover. legende. Ja. Hij is inmiddels 43 jaar. Hij heb heeft het niet gered. En de Noor is niet geslaagd zich te plaatsen voor de winterspelen van Pyongyang. Heb ik gisteravond gezien. Ja. En wat was het? Hij eindigde woensdag bij de wereldbekerwedstrijden in Duitsland. Slechts als 42e op de 20 ja. kilometer en daarmee... Speelde hij zijn laatste kans. Ja, klopt. En dat is wel jammer, want ja. uh, dat betekent dat hij niet voor de zevende keer had kunnen meedoen. Ja, dat is, is echt een legende. Ja, hij is echt al heel wat medailles gewonnen te hebben. Ja, ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. We gaan even terug naar het EK shorttrack. Na vier onderdelen is er weinig reden tot klagen voor bondscoach Jeroen Otter. Daan Broosma is tot nu toe de enige Nederlander die er al uitvliegt in de voorrondes. Hij komt tekort op de 1500 meter, maar mag wel door op de 500 meter. Dat laatste geldt ook voor Shinky Knecht en Isaac de Laat... die ook de heat van de 1500 meter overleven bij de vrouwen... is het succes voor Lara van Ruiven, Susanne Schultink... en Jaren van de Kerkhof op de 500 en 1500 meter. Wij hebben Gerard van wij zeg ik dan weer, dat is niet helemaal waar... maar HFC heeft Gerard van Rossum, 40 jaar, oud, eh, jong zou ik ook mogen zeggen... maar wel een van de ouderen in het, in, het, in het voetbal natuurlijk... Maar wat dacht je van Kazuyoshi Miura? <laughs> ja, die speelt op het tweede niveau in Japan. En die heeft zijn contract verlengd. De 50-jarige Japanner is de oudste profvoetballer ooit. Die uh, verzekert zich met zijn nieuwe verbindenis van een 33ste seizoen als profvoetballer. Knap. Ik zal altijd met mijn hart blijven spelen. En hoop dat ik blijf groeien als speler. Hey, zo sta je er goed in. Hè, Kijk, hoor. Dat is hartstikke ja, goed. Ja, mooi. Hè? Ik heb een triest bericht. Nou. De eerste Nederlanders, uh, Nederlandse skeletonster op de winterspelen... lijkt nog even op zich te laten wachten. Kimberly Bos komt niet verder dan de twintigste plaats in St. Moritz... en belandt daardoor op de dertiende plek in de World Cup, World Cup stand. Ze moet bij de eerste twaalf staan voor een ticket naar Zuid-Korea. De 24-jarige Edison neemt dus nog even in de wachtkamer plaats... in afwachting van het eindoordeel van NOC en NSF... Maar bij Chong lijkt wel heel ver weg voor Bos. In de MotoGP, Moto2 en Moto3 is per direct een airbag verplicht. Alle coureurs moeten de bescherming in hun racekleding laten verwerken. De airbags moeten in ieder geval de schouders en de sleutelbenen... van de coureurs beschermen bij een klap of een val. Bescherming op de rug is niet verplicht. Maar als een fabrikant ervoor kiest om ook daar airbags in de racepakken op te nemen moet de hele wervelkolom bedekt zijn. Ik vind het wel een goede zet. Ja, absoluut. Dus, als, als je die mannen toch af en toe van die motoren ja, ja. ziet schuiven... Ja, ja dan vraag ja, je af ja, ja. Hoe komt het dat ze nog opstaan? Nou, nou, nou. Ja. Transfer update. Yannick Wilschut maakt het seizoen af bij Cardiff City. De 26-jarige oudspeler van onder meer sportclub Heerenveen en Aden Den Haag... kwam weinig aan spelen toe bij Norwich City. Tetjan Bloem hebben we nog niet behandeld, hè? Ja, onze Canadees. Ja, ja. onze Nederlandse, Canadees. Nederlandse Canadees, <laughs> ja, Canadees. Mooi is dat, hè? Maar, maar goed, hij rijdt voor Canada en is echt een geduchte concurrent. Ja. Maar die, rijdt, die start uh, tijdens de Olympische Spelen. naast de 5000 en de 10 kilometer, ook op de ploegenachtervolging. En hij maakt zijn debuut... Leverissa is na het gewonnen EK van afgelopen zomer bij zichzelf te raden gegaan... en ziet weinig perspectief om speeltijd om door te gaan bij de Oranje Vrouwen. Ja. De kans op een vaste basisplaats of meer speelminuten was voor mij onvoldoende... om nog langer zoveel op te offeren en alles te kunnen geven voor Oranje... ligt ze toe op ons Oranje. Ik ben dankbaar voor de support en de kansen die ik heb gekregen... en wens het team veel succes met de wk kwalificatie ik doe er nog eentje. In de hoogste Franse voetbaldivisie wordt voorlopig geen gebruik meer gemaakt van doellijntechnologie. Dat is besloten nadat er meerdere fouten werden geconstateerd met het systeem. In directe aanleiding vormen twee storingen deze week tijdens het Beko-toernooi. Coupe de la Ligue. Bij de kwartfinale woensdag tussen Paris, Saint-Germain en Amiens zag het een, een, een fout, he, leverde het een fout op. Dus um, ja, daar gaat het niet meer gebruikt worden. Nee. Jammer. Ja. Laatste bericht. Yes. Kans op een verenigd Koreaans ijshockeyteam. Luister ja, goed. Dat zag ik ook staan. De, ja, ja. de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Er bestaat namelijk een kans dat Zuid-Korea en Noord-Korea... die formeel nog altijd in staat van oorlog verkeren... een verenigd Korea Koreaans vrouwenijshockeyteam vormen bij de winterspelen. Het voorstel is volgens persbureau Yonhap afkomstig van een regeringsfunctionaris... van het ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme... de laatste keer dat de buurlanden als een land meededen in 1936. Ja, het zou, het zou ja. heel bijzonder zijn. Ik wist nou. niet eens trouwens dat er in Noord-Korea ook geëishockey werd gestaan door vrouwen ook nog. Heb je ze ja. wel eens zien kunstrijden? Jazeker. zeker. Die twee die zijn... Uh, Ongelooflijk. Ja. Maar goed, uh, prachtig natuurlijk. Ja. Doen we nog even snel een liedje? Lijkt mij wel. Charles, een Twee grote trageen, luisteraars, maar het zit er weer bijna op. Die twee uur hem uh, Sport tijdens de lunch. Maar uh, we, we hebben misschien nog wat laatste berichten voor u. Als het aan onze presentatoren ligt en onze gast natuurlijk. Nou, we gaan het even afsluiten. Inderdaad, keurig. Charles, dankjewel. je wel. We gaan Chris, Chris van der Brink bedanken voor zijn komst. Zo is het. We wensen hem ongelooflijk veel succes. Mooi met het basketbaltoernooi. Dat begint om hoe laat? 11 uur. In. in? de Corrers Sporthal in Zandvoort. En wat doen er mee? En ermee meedoen de vijf basisscholen. Nicolas School, Oranje Nassenschool, School, Schaft, de Duinroos. En de Maria School. Organisatoren zijn? Eh, Joop van Esch en mijn persoon Chris van der Broek. De goed. De laatste wedstrijden beginnen om uh, twee uur. En de prijsuitreiking is uh, rond de klok van half drie. Gedaan dus door de wethouder? Door de wethouder Gertjan jan Blijs. En dus de prijs van de sportiviteit? Die wordt uitgereikt door John Lemmens, voorzitter van de Sportraad. Dus ik raad aan, kom allemaal. Het is altijd heel gezellig en lekker druk en veel plezier. Ja, hartstikke leuk. Corvensportaal. Ja, dat zijn toch even, zo beide leuk. zo'n 100 kids, denk ja. ik. Zo'n beetje. Uh, nou ja, de, de gemiddelde uh, ploegen bestaan toch gauw uit. Nou ja, kijk, je, je speelt met z'n vijven. Ja. Ja. En ja, acht, negen man. Nee. Ja, precies. Nou ja Maal, uh, maal tien. Ja. Precies. Dus ja. nou, dat is ja, lekker. Dus, uh, leuk hoor. Geweldig evenement, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En, ik vond uh, het wel leuk hoor. Ron, wat ga je doen? Uh, dit weekend bedoel je. Ja, ja ik ga, uh, morgen ga ik uh, sowieso even naar uh, Rijnsburgse Boys. Daardoor is het jammer dat wij morgen niet bij de nieuwjaarsreceptie hier van ZFM kunnen zijn. Ja, want die begint om, om twee uur hier. Twee uur. Maar ja, we ja. moeten naar Rijnsburg. Dus ja. dat uh, wordt hem niet. Jammer. Bovendien heb ik morgen een wedstrijd om twee uur met mijn jongetjes, dus ik moet ook weer. Nee, dus dat gaat niet lukken. En uh, zondag ik ga lekker. Ik heb een golfles, dus ik ga even in training dan weer. Lekker? Dus ik ben ja. in, in, in, zonnetje, in het zonnetje? En in het zonnetje. hij is helemaal goed. Nee, dat is uh, niet spelen, maar dat is lessen en dat doe ik op en wat, hoe zou het met Sharon gaan onder Technicus Sjaro? Ach, maar ik heb zo druk. <laughs> zo verschrikkelijk druk. Ja, maar er is geen Sinterklaas en geen Kerstman. Nee, nee, nee, maar nee, ja, overal foto's maken natuurlijk. En, uh, jij had iets nee, over Johan Neeskens die in uh, Heemstede. Op de ja, ja dat is, is vanmiddag. Vanmiddag om vier uur. Is dat vanmiddag om vier uur? Ja, ja. dat is leuk. Oh. Ja. Bij de boekhandel. Bij Locker. de boekhandel, ja. Nou, en uh, doe hem van ons de groeten en vraag wanneer hij hier nog in Nederland is. Want dan mag hij hier altijd gast zijn in ons programma. Kijk, nou, hartstikke leuk. mooi. Ja. Ja, voor de rest uh, doe ik het helemaal rustig aan. Dat gaan we doen. Ja. Ik, ja, jij en ik, jij gaat ook naar de dus En zondag ja. ook nog iets. Zondag? Ja. Doe je zondag nog wat? Nou, uitslapen. Ja. <laughs> ik hoorde het al. Het verslag maak ik zaterdagavond. En dat komt hier op ja. dus, uh, Nou, Helemaal zo. goed. Leuk. Ja? Dan sluiten we het af. En uh, luisteraar bedankt natuurlijk. Tot de volgende week.